De afgelopen dag vloog hij onder begeleiding van Amerikaanse agenten naar New York. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat de VN mogelijk nog twee weken nodig heeft... om vast te stellen of er vorige week in Syrië chemische wapens zijn gebruikt. De VN-inspecteurs waren de afgelopen dagen in Syrië. Ze bezochten de wijk in Damascus waar vorige week mogelijk bijna 1500 mensen zijn omgekomen. De inspecteurs hebben monsters genomen, met getuigen gepraat en ander bewijsmateriaal vergaard...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 In demonstraties in Cairo en andere grote steden eisten tienduizenden mensen dat Mossi in zijn functie wordt hersteld. Hoewel de meeste betogingen zonder incidenten verliepen, vielen er volgens de politie toch zeker zes doden en raakten zeker vijftig mensen gewond. In Cairo werden betogers bestookt met traangas. In het land geldt nog steeds de noodtoestand en een nachtelijk uitgaansverbod. De regering waarschuwt dat iedereen die dat verbod overtreedt wordt opgepakt en vervolgd.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 Zo reisden de spoorreporters langs de Beerma-spoorlijn, de Schotse Kyle-lijn en maakten ze diverse min of meer obscure binnenlandse reizen. In deze aflevering van de serie reizen makers Katrien de Klein, Paul van der Graag, Caroline Hanke en André Beerda in vier windrichtingen, vier trajecten per trein. Van Vlissingen naar Roosendaal, van Amsterdam naar Leeuwarden, van Maastricht naar Luik en van Winterswijk naar Zutphen. De Nederlandse spoorwegen hebben jarenlang als merkteken het gevleugelde wiel gevoerd. Symbool voor een nieuwe tijd met een hoger tempo en een stralende toekomst. Het was de dus stoomlocomotief die het oude, trage wiel van voor 1825 vleugels gaf. En zeker voor Zeeland betekende de opening van de spoorlijn Vlissingen-Roosendaal in 1873 het begin van een nieuw tijdperk. Maar eerst het verhaal dat eraan vooraf ging... De uitvinder was George Stevenson, zoon van een Engelse mijnwerker. Hij had voor die tijd echt een revolutionair vervoermiddel uitgevonden. Waren eerst de verplaatsingssnelheden ongeveer 50 km per dag... nu werd dat door de stoomlocomotief opgevoerd naar 25 tot 40 km per uur. Tien jaar nadat de eerste lijn in Engeland was gelegd... werd in 1835 het traject Brussel-Mechelen door de Belgen geopend... Dat was de eerste spoorlijn op het vasteland van Europa. Nederland was traag met de invoering van spoorlijnen. De eerste kwam pas in 1839, de lijn Amsterdam-Haarlem. Veel mensen hadden bezwaren tegen de trein. De diligencebestuurders en de binnenschippers waren bang... dat ze te veel concurrentie zouden krijgen. En de boeren waren bang dat de koeien van schrik geen melk meer zouden geven. Verder was men in het algemeen bezorgd over de gezondheid van de reizigers... bij zulke hoge snelheden... En men vreesde voor een ontploffing van wat men noemde de helse machine. Er was dus een sterke lobby tegen de invoering van spoorwegen. Toch ontkwam Nederland er niet aan. Door de voortvarendheid van de Belgen... begon Nederland op handelsgebied een achterstand op te lopen. Steeds meer goederen werden nu via België vervoerd. Ook de Nederlandse industrie kreeg behoefte aan sneller transport. Er moest dus iets aan gedaan worden. Er bestonden in de 19e eeuw ideeën om van Vlissingen een grote internationale zeehaven te maken... die met Antwerpen moest concurreren. Maar daarvoor was dan wel een spoorlijn nodig... die kon zorgen voor de doorvoer van goederen naar het achterland, bijvoorbeeld naar Duitsland. Zo ontstond het plan voor de lijn Vlissingen-Rozendaal. Een spoorlijn die in veel opzichten een grote verandering kon gaan betekenen voor de zeeuwen... die toen volstrekt geïsoleerd leefde van de rest van Nederland. Hoe geïsoleerd dat toen was vertelt de heer Hesselink, spoorwegdeskundige uit Vlissingen. Als je in die jaren uh, van uh, Roosendaal naar Middelburg wou... dan moest je met de trein naar Breda. Dan ging je met de diligence ging je naar uh, Tolen toe, aan de westkant. Dan stapte je over op een bootje naar Gorishoek bij Ierseke. Dan ging je met de diligence over Zuid-Beverland... naar de westkant van het eiland en dan stuitte je op het sloeg... En dan voer je nog eens een keer naar Walcheren en dan kon je zeggen... ik ben er. En dan was je van Bergen op Zoon naar Middelburg was je zeven uur onderweg geweest. De aanleg van de spoorlijn naar Zeeland was niet eenvoudig. Tussen Brabant en zuid beveland lag een twee kilometer brede waterweg... en tussen zuid beveland en Walcheren lag nog zo'n hindernis. Er moesten daarom twee grote dammen gebouwd worden... om de beide eilanden met het vaste land te verbinden. Maar dit bracht wel een probleem met zich mee... De doorgang tussen Zuid-Beverland en Brabant was een belangrijke route voor schepen... die van de haven van Antwerpen naar de Rijn gingen. Bij de afscheiding van België in 1830 had Nederland beloofd deze route altijd vrij te houden. Met de aanleg van de Kreekrakdam werd het nu toch geblokkeerd. Ter compensatie moest er toen een kanaal gegraven worden. Het kanaal door Zuid-Beverland. Maar de Belgen waren woedend, want ze moesten nu een heel stuk omvaren... Deze terugslag voor Antwerpen kwam Nederland, met de grootste plannen die men voor Vlissingen had, helemaal niet slecht uit. Pas bij de aanleg van het rijn geldenkanaal in 1975 konden de Belgen weer tevreden zijn. Ook door Walcheren moest voor de scheepvaart nog een kanaal gegraven worden. En zo kwam het dat door de aanleg van de spoorlijn de kaart van Zeeland helemaal veranderde. Zuid-Beverland en Walcheren waren nu verbonden met het vasteland... en het gevleugelde wiel van de spoorwegen kon eindelijk neerdalen over Zeeland. In 1873 was na negen jaar de lijn Roosendaal-Vlissingen voltooid. De Zeelandlijn, zoals we die dan nou maar zullen noemen... Die werd al heel gauw bekend door zijn internationale boottreinen... in aansluiting op de boten. En Er zijn er heel wat spoorlijnen geweest die hebben een heel vlak leven geleid... waar eigenlijk nooit wat romantisch is gebeurd. Maar die Zeelandlijn... die kreeg dus die internationale bootterreinen. En je kon hier in Vlissingen... in de loop van de jaren instappen... in doorgaande rijtuigen, om nog maar eens wat te noemen... in de eerste plaats al naar Hamburg... Berlijn, Leipzig, Dresden... Wenen... Eh, Marianske Lasny... Carlo eh, Vivari in Tsjechoslowakije, Boekarest... Eh, naar Zuid-Duitsland en Italië... Dus uh, dat werd een heel, uh, een heel romantisch gedoe hier met al deze mensen. En die zeelandmaatschappij die kreeg op den duur zo'n bekendheid... dat koningen en keizers die hebben erover hebben gereisd. Ik wil er één voorbeeld van noemen. De koningin van Boek van Roemenië die kwam hier in Domburg haar gezondheid zoeken. Kwam s'avonds om twaalf uur met de boottrein aan. En er stond hier een sleep van rijtuigen klaar om alle koffers en bagage en de mensen zelf naar Domburg te vervoeren. En daar kwamen ze dan in twee uur in de nacht aan. Zo reisden we vroeger zelfs koningen en koninginnen. He? Heel belangrijk was ook de Amerikaanse post... die in de loop van de jaren in handen van de maatschappij Zeeland is gekomen. Die werd dus per boot uit Amerika naar Southampton vervoerd. Per trein naar Dover, of waar de Zeeland dan uh, uh, aan de stijger kwam. Per schip naar Vlissingen. En dan met de Duitse mailtreinen vooral de Duitse post naar Berlijn. Dat uh, nam zo'n vlucht dat uh, er waren dagen bij dat er 800 tot 1000 postzakken hier aankwamen met de meelboot in Vlissingen. En, uh, dat moet ook een hoop uh, werkgelegenheid hebben heeft gegeven. Dat een enorme he? werkgelegenheid gegeven. Stond er stond een hele rij platte, wagens, platte vierwielige wagens, elk met een paard ervoor. En er was een leger van mannen wat die zakken uit het schip droeg... op die karren overladen en die gingen dan met de zweep erover naar de trein. Want uh, de overgang die was maar heel kort, ongeveer 20 minuten. En in die tijd moest het allemaal bekeken zijn. Dus je kunt zich voorstellen wat een uh, enorme bedrijvigheid dat gegeven heeft. De verbinding Vlissingen-Engeland... die werd beconcureerd door Oostende Dover, die al veel ouder was. Dus eigenlijk werd Oostende Dover beconcureerd door Vlissingen-Engeland. En uh, dat heeft zijn uiting vooral gevonden in de zorg waarmee het uh, vervoer verzorgd werd. Vooral op tijdrijden. Die Duitse posterijen die, die, die dulden geen vertraging in de aankomst van een post. Dan, dan stond direct heel Duitsland op zijn achterste poten... wanneer de mail uit Amerika een halve dag te laat was. Ze zijn nog altijd zeer puntlig, hè? Puntlig, juist. Uh, en het is ook zo geweest dat wanneer mist, radar hadden we natuurlijk niet... De boot enkele uren te laat in Flissingen aankwam, of wel eens een halve dag, dan stond er direct een extra trein klaar, niet alleen voor de reizigers, maar ook voor de post. En die werd dan langs hele afwijkende routes, maar in elk geval langs de op dat moment snelste route door Duitsland vervoerd. Tot hoe lang heeft dat ongeveer geduurd? Nou, dat heeft dus in eerste instantie tot 1914 geduurd. En na de oorlog is het teruggekomen tot 1939. En toen is de Nederlandse spoorwegen gelukt... wat ze in 1919 niet gelukt was... namelijk om de Zeeland uit Vlissingen weg te krijgen... en naar Heritsch, naar Hoek van Holland, over te brengen. Want dan hoefden ze met één steunpunt te hebben voor al die boottreinen. En in 1945 hebben ze de kans gekregen... want toen waren de haveninstallaties van Vlissingen vernield. In tegenstelling tot in 1919, toen kon het argument niet gebruikt worden. En heeft men zich hier op Walgeren met enorme energie verzet tegen het weghalen van de zeeland. Wat het betekende de dood voor vlissingen. Het betekende eigenlijk, de he? dood voor vlissingen. Ja. We zijn hier in de loop van de jaren toch al heel wat kwijtgeraakt. Neem alleen maar de uh, de werf te Schelde die maar een fractie meer is van wat het vroeger geweest is. Ja. Daar is natuurlijk wel wat klein energie, klein industrie voor teruggekomen, maar het is toch niet uh, wat het geweest is vroeger. Na de reizende adel komen we terecht bij de arme vissers. We gaan van Vlissingen naar Arnhemuiden, naar dokter Van der Moer... die 38 jaar lang als enige huisarts daar gewerkt heeft. In 1944 vestigde hij zich in de dorpspraktijk vlak langs de spoorlijn. Hij trof er een arm en geïsoleerd dorp... met een buitensporig hoog aantal tyfus en TBC-patiënten. De protestantse kerk nam er een heel belangrijke plaats in... En ondanks de spoorlijn zocht men nauwelijks contact met de buitenwereld. Tegenwoordig is Arnemuiden dankzij de scheepsbouw welvarend geworden. Maar wat herinnert dokter van der Moer zich nog uit de jaren 40 en 50. Mensen met die garnalen verkochten en vrouwen moesten werken, maar grote gezinnen. Uh, zeker, goh, dat was niks bijzonders. 8, 12, 16 kinderen gebeurde allemaal wel. Ja. Ja. En mensen moesten, de, de vrouwen moesten, moesten als werkvrouw of ze moesten leuren. Het was ontzettend hard gewerkt en veel armoede geleden. Hadden ze niet de neiging om dan bijvoorbeeld weg te trekken? Bijvoorbeeld omdat die trein daar lag om dan werk te zoeken in Vlissingen nou, of in Met Groes? de trein gingen ze dus wel, met hun mannen met vis gingen ze wel weg, maar verder ook niet. Nee, nee er waren mensen die bijna nog nooit van Walcheren waren afgeweest. Er ja, mensen vrouwtjes van 80 of zo. Nee, ze, ze kenden Goes niet, ze kenden uh, niks. Nee. Wat heeft in het algemeen die trein, uh, die, die spoorlijn betekend voor Arnhemuilen? Weet u we dat? Nou. Ja, uh, minder geïsoleerd ja, geraakt. Minder geïsoleerd, maar ging dus inkopen doen in uh, Middelburg. Dat was heel gemakkelijk natuurlijk, het was maar een klein stukje. En uh, de werksters pakten ook de trein. Dat was ook gemakkelijk natuurlijk. Dus het heeft toch wel invloed gehad. dat de, de communicatie tussen Arnhemuiden en Middelburg was toch behoorlijk frequent. En ook Vlissingen. Er was nog een spoorwegovergang tussen Middelburg en Arnhemuiden. En op zekere avond reed ik om een uur of negen reed ik over die spoorwegovergang. En uh, zo'n vijftig meter later voelde ik ineens een grote klap tegen mijn auto. Het was donker. Ik dacht, wat is dat? In een of andere koe of een beest of wat dan ook? Uh, ik stapte uit en ik zag een jonge man op de grond liggen. Ik heb hem onderzocht enzovoort en meegenomen. En toen bleek het uiteindelijk dat hij uh, uh, zelfmoord wilde plegen. Hij had op de trein gewacht, maar de trein was verlaat. En ik uh, dacht, oh, met een auto gaat dat ook wel. Maar ik was gelukkig tegen de zijkant op. Ik heb hem koffie gegeven, behandeld en hij is later uh, helemaal uh, beter geworden... Hij is uh, gelukkig getrouwd. Ik ben hem nu uh, ook verloren, maar goed. Hallo. Weet u de Nixstroban? Oh. Kunnen wij even een stukje meedrijven of niet? Op station Goes staat een toeristische stoomtrein... die voor een deel over een oude zijtak van de route Vlissingen-Roosendaal rijdt. De zogenaamde Bieterlijn. Meneer Strooband is in het weekend de machinist. De Bieterlijn dat is een uh, spoorlijn die in Goes begint en ook weer in Goes eindigt. Die loopt in de vorm van een lus door Zuid-Beverland heen. En Omdat het meest vervoerde product op die lijn suikerbieten waren... heeft die lijn de bijnaam gekregen van de Bieterlijn. Ja, ja. En wanneer was dat? De lijn is geopend in 1927, wanneer die bijnaam gekomen is, dat durf ik niet te zeggen. Ja. De lijn heeft ook personenvervoer gekend. En dat is dan hoofdzakelijk geweest, het stuk van Goest tot Hoedekenskerke. Waar ja. er een aansluiting was op de veerboot naar Terneuzen. Ja. Maar ook die dienst, die is, ik dacht rond de oorlog, is die gestopt. Ja, dat, en de goederendienst dienst, wanneer is dat gestopt? De goederen dienst is, als ik me niet vergis in 1971 gestopt. En hoe komt het dat het uh, opgeheven is, die lijn? Uh, ja, waarschijnlijk, uh, in ieder geval wat de bieten betreft... is het allemaal over de weg gegaan. Het is allemaal vrachtwagenverkeer geworden. En ja, in die periode zijn er bij de Nederlandse spoorwegen... heel veel goederenlijnen gesloten. Dus dit was echt geen uh, eneling. Geen en nu heeft u hier een, uh, een stoomtram. Het was ook eigenlijk niet een echte trein, hè, geloof ik, of wel? Nee, wettelijk gezien viel het onder uh, andere wetten... waardoor het officieel een tramlijn heet. Ja, maar, maar, het, maar het was een trein? Het, het spul wat erop reed was gewoon spoorwegmateriaal. Ja. Het is zo als er een spoorlijn gebouwd wordt, of een tramlijn... dan bepaalt de minister... Onder welke wetten dat het valt. Ja, dus het is niet het uiterlijk wat bepaalt of iets een trein of een tram is. Het is de wet. Het is de wet waar het aan moet voldoen. Ja. Ja. Maar wat is dit? U heeft nu een stoomtrein. En uh, is dat een originele die vroeger op deze lijn gereden heeft? Nee, nee dit is iets heel anders. Dit is de, de stoomtrein Groesborselen. Dit is eigenlijk een toeristische museumlijn, zoals het heet. Die gebruiken de voormalige lijn van de Nederlandse spoorwegen... om daar met oude locomotieven en rijtuigen... in de zomermaanden ritten voor publiek uit te voeren. De oostelijke helft van de ringspoorlijn wordt nu alleen nog maar gebruikt voor de stoomtrein. Maar op de westelijke helft rijden weer goederentreinen. Alleen zitten er nu geen bieten meer in de wagons. Meneer de Pre woont al 40 jaar vlakbij het station. Vroeger was het stil en landelijk aan zijn kant van de spoorlijn. Nu heeft hij last van het lawaai van rangerende treinen. En hij maakt zich zorgen over wat er allemaal mis kan gaan op station Goes. Dit is nu hier eigenlijk het rangerterrein. En dat dus strekt hij uit tot voorbij de overweg van Hertenweg. En het gaat dus over de Sloelijn, hè? Ja. Het sloel, wat is dat? De industrielijn. kan ja. Zeggen. ja, maar ja. hier wordt gerangeerd nog, hè. De gevaren heeft gesteld. Maar wat is het Sloe nou? Uh, het sloel, Ja. nou, dat is het industriegebied... waar natuurlijk bij uh, de Heust, Pessiné... Total. Het zijn grote bedrijven. Zijn grote ja. bedrijven. Hey, de kerncentrales. Die bos kan je vinden. Daar ja. nou is er binnenkort ook nog een opslag voor afval van kernenergie. Komt er ook nog bij. Vullen ze er ook nog bij zetten. Ah, ja. hey, dus ze zeggen wij Zeeland ja. het schoonste land van Nederland. Maar het is het vervuilste stuk van Nederland. Ja. <laughs> en en ja, wat, wat daar allemaal staat, nou. daar hey. wordt dus een heleboel vervoerd. Ja. En dat ja. komt dan hier in Goes. Ja. Op het rangeerterrein. Ja. En daar zien we ook wat van. Hier staan, hè? Nee? Ja, we dus zien hier zo wat staan. En kijk, die, die grote bijzins die staan. Die gaan naast Loe. Of ze komen er vandaan. Mm -hmm. nee, net zowel als eh, Heeft u daar een idee van wat daarin zit, in die tanks? Nee, je moet het wel kunnen zien... aan de kleurcode die erop staat. Ja. Aan de andere kant, wat voor heeft hij gestoffen of het binnen? Want het is al geen gas, hoor. Je zit op, eh, ja... Vosfors, zwavelzuur en dan is er, uh... er is nog meer, hoor, die nog giftiger nog zijn. Ja, ja. En ook HPG. Hey? Ja, ja, ja. ja. Hey? Wat natuurlijk erg expressief is. Hoe lang is dat nou al, dat, uh, dat die gevaarlijke stoffen hier langskomen? Nou, dat is... Ik denk toch zeker wel een jaar of zes. En, en wist, ja. u dat, wist u dat van het begin af aan dat dat ook gebeurde? Uh, nee, Nee, maar dan, uh, dan stond je wel eens in de kamer en dan kwam er weer zo'n trein aan met van die tankstellen en van die bollen erop. En dan vroeg je naar, nou, ja, wat zou daar nu al in zitten? Hey, en dan ja, ik ben uh, lid van die Zeerse Milieuorganisatie. Dus dan gaan ze op informatie uit en die hebben dat alles schaarfijn uitgezocht. En wat voor troep of daar dan in zit? Nou, daar word je dan soms een beetje koud van. Oh, ik zie daar een windsak. Ja. Dus dat is nu die windzak. om te zeggen, die heeft dan spoor aangebracht, om te zien waar of de wind vandaan komt. Maar ik geloof niet dat dat eigenlijk is. Die machinisten of wat dan ook, de interesse naar waar nee. de wind vandaan komt. Want die locomotieven, die dauwen die waardoor er Het is, gewoon, hey, het is het geen, anders dan het is zeilen. Niet, het is geen zeilboten <laughs> of zo. Maar, maar dat, is dat is gewoon, als er iets misgaat dat de mensen weten die hier aan sporen... de werkzaamheden naar welke kant of ze weg moeten lopen. Ja. Tegen de wind in. Nee. Niet met de wind mee, want de gas verplaatst zich ook met de wind mee... en het blijft door en is nog laag bij de grond grondgangen. Hey. Weet u zeker dat dat echt zo is? Ja. Is die windzak daar omdat hier giftige stoffen worden ja. Ja. gevoerd? Ja, want die heeft er nooit anders geweest. En ja. vliegtuigen. Heb je hier niet of zo, of een uh, vliegveld... Hm? Maar hebt u, hebt u dat ook gehoord van mensen ja. van de spoorwegen? Ja, van de ja? Ja. ja. Het personeel wat hier werkt, die wordt verteld van als er wat gebeurt, kijk naar ja. de windzak. Ja. Ja. ja, want ik heb het van ja. de spoorman, want dan was ik er ook niet achter gekomen. Dus, hey. dus u kon dus er niet van profiteren? Dus gewoon naar informatie, Hij ja, zei wat is dat toch? En waarom hangt dat toch? Hey, wat heeft dat nu voor zin? Ik snap het niet. Ja. En toen zei nou jongen, als er iets misgaat, ja. dan weten we welke kant we uit moeten. Tegen de wind in wegwezen. Ja, dus ze hey. houden er zelf ook rekening mee maar, dat het waarom... mis kan gaan? vertellen ze dat dan ook niet de aanwonenden. Ja. He? Want die worden toch ook de klos daarmee. Ja, is er zes jaar geleden afgesproken dat het rangeren... Dat wat zou zo naar Nieuwdorp verhuizen. Dat zou naar nieuw dorp gaan, dat is meer richting het Sloeg, ja. vlak vlakbij het Sloers. Ja. Waarom maar, is dat ja, ja. nou niet gebeurd? Ja, uh, Gedevelijk, maar uh, hier wordt nog net zo druk gerangeerd. Ja. He? Met die tankwagens. Dus ja. Maar eigenlijk is er dus dat niet zo heel veel niet. veranderd. Nee, er is niks veranderd. Maar hoe kan dat dan? Ja, dat vraag ik mij ook wel af. He? Hoe ja. kan dat dan? En ik hoop dat het nu eigenlijk eens uh, uitgezocht wordt. Ja. Dus ik hoop uh, dat de ondersteen dus bovenkomt en ik... Nee. Bij navraag zegt de NS dat ze er zelf ook naar streven... het rangeren ver mogelijk uit groes te verplaatsen. Er wordt onderzocht in hoeverre dat financieel haalbaar is. Op de vraag waarom dat onderzoek zo lang duurt, kan men geen antwoord geven. Maar de NS wijst erop dat ze vinden dat er geen werkelijk gevaar bestaat. Ze zeggen letterlijk, het is meer een gevoelsaspect van de buurtbewoners. Maar ook daarmee willen wij rekening houden. We komen nu aan het laatste deel van dit traject. Vanaf station Kruiningen vervolgen we het spoor over de Kreekrakdam naar Brabant. Onze reisgenoot is meneer Broos. Ik heb begrepen dat die nogal smal was, die Kreekrakdam. Ja, de Afsluitdijk, precies ja. zo'nzelfde iets was het eigenlijk. Ja. En uh, daar hield het eigenlijk ook mee op. Pas in 1916 komt er een autoweg gereed aan de noordzijde. zien we straks dus, dat is eigenlijk de oude Rijksweg. Die zien we dus nu nog mooi parallel liggen aan het spoor. Maar dus voor, voor 1916 konden er geen auto's, er geen auto's naar Zeeland komen. Eind. Daar heeft de ANWB in die tijd ook flink voor geknopt. Om een verbinding mogelijk te maken van Brabant met Zeeland over het Kreekrak. Anders, moesten die, ja, anders was er geen autoverkeer mogelijk. Dan kon alleen maar als voetganger via bootdiensten. misschien nog. En anders moest je de trein pakken. Er was anders geen mogelijkheid. En die, die spoorverbinding naar Vlissingen toe, over die Krijguk dan, heeft, kun je zeggen, dat deel van Zeeland eigenlijk ontsloten? Ja, volledig ontsloten. Ik vind ook zo in de krant uit die tijd, vind ik bijvoorbeeld een mooi verhaaltje in Roosendaal dan. Dat komt eigenlijk ook in Roosdal in aanraking met de Zeeuwen. Voor die tijd was het hier amper bekend, was het in Roosdaal amper bekend, dat die Zeeuwen hier een klederdracht hadden ofzo. En het was zo totaal geïsoleerd. Dat mensen kennen elkaar niet? Die kennen elkaar helemaal niet. Dat was volledig geïsoleerd. En pas toen die treinverbinding mogelijk was, ja toen kwamen er dus Zeeuwen met, en dat was eigenlijk ja dus ook gebruikelijk, goedkope treinen werden erin gelegd, derde klas, voor bepaalde lage tarieven, lagere tarieven. En was het dus pas mogelijk om dus in Roosendaal en verder kennis te maken met Zeeuwen. We zijn nu in Rieland Bad. Dat is het laatste dorp eigenlijk, hè, voordat we van, van Zuid-Beveland afkomen. Op Zeeuws, ja. Op Zeeuws grondgebied. Genoemd naar twee plaatsjes, het een is Rilland en het ander is Bad. Het is dus een heel klein stationnetje. Ja, het is maar een halteplaatsje geweest. Het is ook niet van het begin af aan station geweest. ook Niet vanaf 1868, dat is pas veel later gekomen. Toen dus ook die arbeiders eigenlijk meer uh, vervoer konden genieten. Want in het begin was dat echt niet mogelijk. Dat was onbetaalbaar voor hun. Maar pas tientallen jaren later, toen kwam meer ook, uh, vervoer voor arbeiders mogelijk. En uh, ja, toen kwamen ook meer halteplaatsen tot stand. Maar dan zijn we rond de eerwisseling aangeland. Ja, die Kreekrakdam is dus zo'n 2,5 kilometer lang. Kaas recht, behalve dus op het laatste stukje, dan buigt hij dus wat weg. En dan kom je dus weer op de oude oever terecht van het Brabantse land. Ja, Nu zitten we dus in de bocht. Dit is, uh... Je kan het zien, want die oude weg die buigt ja, ja, ook af. Die he? oude weg buigt aan af aan de linkerkant. Dan verlaten, dan verlaten we dus eigenlijk de Kreekrakdam. En nu zitten we nog wel op een dijklichaam, maar dat is gewoon aangelegd in het oude land zelf. Ja, dus dit is Brabant nu? Dit is nu Brabant, ja. De grens ligt ongeveer daar zo ook. We hebben het bordje gemist helaas, maar er staat Noord-Brabant op een gegeven moment langs de lijn. Nu zijn we weer een kort stukje verder. Hier zo links, dan zien we het voormalige zeebad De Duintjes. Dat was een natuurbad. De Oosterschelde lag hier vlak tegenaan, in de 30 jaren nog. En dan kon je hier dus uitgebreid zwemmen. En het was zelfs in de 30 jaar nog mogelijk om zondag met de trein dus hier naartoe te gaan. Want zondag stopten dus enkele treinen van de normale dienstregeling hier aan de halte, aan de halte zeebad de duintjes. En dat is wat nu waar nu gras ligt waar, ligt. waar nu gras ligt en waar zojuist eigenlijk die auto's stonden, daar was dus eigenlijk vroeger dat zeebad. Daar stond ook een uh, paviljoen bij waar je dus verfrissingen kon genieten en zo. Helaas is het allemaal verleden tijd na de oorlog na de oorlog is dat eigenlijk niet meer opgebouwd want één ding ben ik eigenlijk nog vergeten te vertellen in die Kreekrakdam daar is er zwaar gevochten in de Tweede Wereldoorlog want dat betekende namelijk voor de geallieerden de toegang tot Vlissingen daar moest men dus via België over de Kreekrakdam zo Zeeland binnen zien te komen er is dus heel veel gevochten dat Ho Hogerheide, Moensdrecht en Huyberg zijn bijna nagenoeg van de landkaart geveegd Ze waren helemaal plat en ook zo'n strandbad, de duintjes, het is nooit weer opgebouwd. Het is helemaal de vernieling ingegaan. Nu beginnen we dus in die boog te komen richting Roosendaal. Roosendaal dat zien we dus nu aan de linkerzijde. Vanuit het treinraampje. Ja, ik zie een molen en een flatgebouw een... en een snelweg. Daar is niet zoveel aan te zien hoor. <laughs> het is ook een uit zijn kluiten gegroeid dorp. Want voor, voor hetzelfde geld had ook Oudenbos bijvoorbeeld eh, tot spoorwegknooppunt kunnen uitgroeien. Dan had oud nu een inwonertal gehad van 60.000 en Roosendaal misschien maar 20.000. En nu is het net andersom, dus Roosendaal werd aangewezen als spoorwegknooppunt en oud is nu klein gebleven. Dus Roosendaal is groot geworden dankzij de spoorlijn? Dat is alleen groot geworden dankzij de verbinding met de spoorwegen, ja. ja. Dat het zo'n groot knooppunt slag, was? Ja. Daardoor kreeg je dus uh, veel personeel. Dat personeel moest ook weer gevoed worden. Dan kreeg je allerlei uh, toeleverende industrieën natuurlijk. En ook. Uh, ja, het bedrijfsleven wist dat ook te waarderen, ook de expeditiebedrijven en zo vestigden zich van ja, zo langzamerhand in Roosendaal en daardoor is het eigenlijk groot geworden ja Roosendaal heeft geloof ik ook nog een rol gespeeld in de Eerste Wereldoorlog hè? waar veel Belgische vluchtelingen kwamen Ja, veel wat Belgische vluchtelingen hebben dus in uh, oktober 1914 de trein gepakt vanuit Antwerpen toen dus Antwerpen omsingeld was door de Duitsers en toen kwamen ze dus hier met uh, tienduizenden binnen die werden dus gedeeltelijk opgevangen door de eigen bevolking en gedeeltelijk ook doorgestuurd naar de rest van het land. Want het was eenmaal, immers onmogelijk om al die mensen dus te herbergen. Maar de goederenloods, alles werd ervoor gebruikt. Alle loods, alle beschikbare schoollokalen, het was allemaal opvangcentrum. Die bleven daar ook slapen? Die bleven daar enige maanden slapen en toen dus Antwerpen was ingenomen, toen dus daar niet zoveel geweld meer was te verwachten. Toen zijn die mensen van Liefel even teruggegaan richting België. Dat is een eindpunt, voor ons tenminste. Zeeland naar Friesland is een hele afstand. 362 kilometer meldt de ANWB van Vlissingen tot Leeuwarden. Volgens het spoorboekje kun je die afstand het snelst overbruggen... via Roosendaal, Rotterdam, over Utrecht, Amersfoort en Zwolle. Maar dat doen we dus niet. We gaan namelijk eerst naar Amsterdam... waar op 21 september 1839 immers de eerste Nederlandse spoorlijn geopend werd... die naar Haarlem leidde. Maar ook deze lijn volgen we niet. Want weer 39 jaar later, in 1878 dus, werd de lijn Amsterdam-Zaandam aangelegd. Doorlopend via Alkmaar naar Den Helder. In 1884 volgde een afsplitsing van Zaandam naar Hoorn. En weer een jaar later, in mei 1885, werd het spoor doorgetrokken naar Enkhuizen. Waar het eindigde aan het water dat toen nog Zuiderzee was. Aan de overkant van die Zuiderzee lag het Friese plaatsje Stavoren. Dat later Stavoren werd genoemd, maar inmiddels weer als vanouds Stavoren heet. In dat historisch bekende plaatsje... waar een ontevreden vrouwtje volgens de overlevering ooit haar ring in het water wierp... en hem vervolgens weer terugvond in de ingewanden van een vis... in dat Stavoren werd in hetzelfde jaar 1885... de lijn vanuit Leeuwarden feestelijk ingewijd. En weer een jaar later... 1886, dus precies 100 jaar geleden, werd een veerdienst geopend... tussen Stavoren en Enkhuizen en vice versa over de Zuiderzee. Daarmee was eindelijk een snelle en gemakkelijke verbinding tot stand gekomen... tussen Noord-Holland en Friesland. Belangrijk in verband met de agrarische functie van Friesland... waar Leeuwarden bijvoorbeeld een grote wekelijkse veemarkt had op vrijdag... En andersom konden vanuit Noord-Holland industriële producten worden vervoerd. In 1899 werd zelfs een ingenieuze spoorpont ingezet... waarmee hele goederenwagons konden worden overgevaren. Voor personen betekende de veerdienst een aangename verbinding tussen de beide provincies. Niet in de laatste plaats omdat voor de overtocht, die een uur en tien minuten duurde... gebruik werd gemaakt van uiterst comfortabele boten... waar zelfs luxe gedineerd kon worden en een bibliotheek aanwezig was. We volgden deze lijn en ontmoetten tussen Hoorn en Enkhuizen... de 77-jarige heer Jeltens, wiens vader al bij de spoorwegen werkte. Hij zelf was jarenlang verantwoordelijk voor het onderhoud van de lijn vanaf Hoorn tot aan het water. Dat inmiddels met de afsluiting van de Zuiderzee via de Afsluitdijk in 1932 tot IJsselmeer was ingekrompen. Ik ben in 1933 besproken gekomen. En ik heb daar maar 65 jaar gewerkt. Alleen ben ik bij de wintermaanden moest ik wel eens uit, want dan kon we niet werken. En u was ploegbaas? Ploegleider, ja. ja. Langs de, rij, de lijn Hoorn en Kruizen? Ja. Naar eerst van Horen naar Bovenkaspel. En toen later is Bovenkaspel vervallen in naar Hoogkaspel. en je zo Horen, dat is allemaal veranderd. En wat... er, er zijn verschrikkelijk veel appellasementen. Uh, Zijsporen zijn er allemaal uitgevallen. Doordat er zoveel auto's kwamen, natuurlijk, is dat allemaal vervallen. Dat ik me nagaan dat er in een kruis in een goedere trein aankwam... dan was er zeker vier of vijf wagens bij voor de firma Sluizen groot. En gebeurde bedoelde Sluizen, bedrijf, maar die hadden allemaal auto's gekregen. Dus die treinen zijn allemaal vervallen. Ja en, in... en u was dan verantwoordelijk voor dat hele stuk van Hoorn naar Enkhuizen. Ja, ja, ja. Dus als er wat mis was, dan werd ja, u opgeroepen. Ja, ik heb uh, een grote ontsporing meegemaakt in Hooggestel, waar ik zaterdagsmiddag van huis haalde, tot zondagmiddag zo toe. Nou, ik spreek over die ontsporing in Hooggestel. Ik werd eens middag om drie uur door een taxi van huis gehaald en ik ging zondagmiddag om vijf uur voor de eerste rij helemaal doorgewerkt. met een hele ploeg van mensen. Maar wat was dat dan voor ontsporing? Te nou, verkeerde, verkeerde wisselstand. Toen was de één trein binnen door die andere trein ging dwars door die andere trein heen. Heb hebt u nog meegemaakt dat de trein op de pomp werd gezet? Ja, die wagens, ja, nou, nou, nou, dat waren van die hele lange wagens daar werden de wagens al vastgekomen, daar werd ze ja, en dan kwam er vee mee vrijdag, dus en dan zaten de boeren, die die vee hadden gekocht in die trein, en dan werden die in hoogkappen gelost, en van gelost, dan werd die over de vee verlaas, geplaatst, en dan gingen weer de koeien eruit vandaan, ja, dat is allemaal veranderd, dan kan je niet meer terug. Dat ga je niet meer terug. In een kruis lagen 42 wissels, dat zijn dan nog maar twee. En al die 42 wissels, daar moest u ervoor zorgen dat ze nooit vast Ja, nee, ja, allemaal. Maar hoe deed u dat dan? Moest u dan van de ene wissel naar de andere ja, rennen? Ja, ja, ja. op de fiets? Een schoop en een bezem. Nou, nee, dat was het placement dat was goed bij elkaar natuurlijk. Hè. Alleen die hoogsporen, daar moest je. En ik heb één wind ermee gemaakt. Toen had die je, je signalen en die werden met de hand getrokken. En dan kwamen uh, de treinen kwam aan en dan konden ze afstand, konden afstand die, die signaal niet zien. En dan moesten ze stoppen en dan moesten ze kijken als het signaal verder stond. Want die sneeuw die was zo tegen die raamhoofd opgeslagen van het glas. Dat hebben we ik met een groene zeep en toen viel de sneeuw er zo bij beneden. Daar hebben we toen 50 gulden extra voor gekregen dat we dat gedaan hadden. Dat hebben we onder de jongens gedeeld. Dat we een dikke leekzeep gulden extra. Dat was toen in die dagen zo. Ik ben aan het gekomen voor 18 wilden en 63 cent in de week. En kon u daar goed van leven, of niet? Nou, was toen was het Toen we die tijd waren, alles was veel goedkoper als nu. Als ik nu met mijn pensioen nagaan, ruim 2.200 gronden... dan ben je die tijd vergelijken. Nou, ik heb het volledige pensioen dat ik 40 dienstjaar jaar heb. Was er nog iets bijzonders op de lijn van Hoorn naar Enkhuizen? Nou, bijzonder weet ik niet van. Nee, bijzonder is. Nou ja, er is natuurlijk hier in Zijspoor naar Van Huizen toe omdat hier allemaal huizen zijn gebouwd. Vroeger was in de gewone oppervlakte. Maar was allemaal bouwen, Je Al, kon je hele stukken wegzien. Het was allemaal een oppervlakte bouwland. En er zijn nu allemaal huizen gekomen. En er is een hete kersenboom gehad. En dat hoort bij het blokker. Horen blokken. Waar in het weilanden? We, weilanden en ook eetlanden. Waar en zo en dergelijke dingen meer bieden. En graan, maar dat werd niet veel verbouwd. Meestal appelen groente. Maar vertelt u eens over een werkdag van u Langs deze lijn, hè? hoor een oh, nou, het, het was onderhoud. Onderhoud en lastplaat zien, Spoorwijdte opnemen. De, de, de, de, als het later was, was de, de spoorwijdte. In, in de rest stond dat je een, een spoorwijdte van 1,43,5. En in de bogen 1,44,2. door hij tegen die bogen en, uh, ik had één man die schouder de schouwde zich. En die was het spoor met het midden van het spoor. Kijk als er nog gebreken waren. Ik, uh, ik heb het meegemaakt. Met spoorstaven van 9 meter 62,5. Van 12 meter. Van 24 meter. En van 36 meter. En het was eerst de uh, uh, uh, uh, uh, 13 centimeter dat was het zwaarderspoor. Toen kwam je NP38, NP42. En nou dan je BS95. En dat BS95 spoor dat is gekomen uit Engeland na de oorlog. Allemaal zware spoorstaven, zware, zware, Wat zijn de grootste veranderingen geweest in de tijd dat u bij het spoor werkte? Nou, de, de grootste verandering is geweest... de, de, de dieseltreinen die kwamen, hè? dat de stoomtreinen eraf gingen. Oh ja, u hebt de stoomtreinen natuurlijk meegemaakt. Ik heb de stoomtreinen meegemaakt en toen de dieseltreinen er gekomen... en de, de, de later die elektrisch. Dat was natuurlijk voor ons een hele verandering. Want als, als je in een garage aan het werk was... en de stoomtrein vertrok uit bovenkast, dan kon je hem me horen met de wind. Dus, als je bij wijze van spreken bent, de dag, was zei je jongen, die trein van Blom-Kartverdrijden en die jongens, dan krijg je door, hoor, want we kregen in de wind en dan was het zo, dan, dan kwam de doei, dan kon je van de band, dan kon je van de pan, dan van de roepelijk van de band, ja hoor, ja, maar eh, maar de dieseltreinen hoorde je niet meer? Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. moeilijk, moeilijk. Met de opening in 1885 van de lijnen Amsterdam-Enkhuizen aan de ene... en Leeuwarden-Stavoren aan de andere kant... en met de veerdienst tussen Enkhuizen en Stavoren een jaar later... kwam een eind aan een zeker twintig jaar durend geharrewar, getouwtrek en gedoe... om een goede verbinding tussen Noord-Holland en Friesland tot stand te brengen. Over land kon de reis namelijk in de 19e eeuw wel gemaakt worden, maar via de Zuiderzee ging het allemaal toch wat sneller en konden passagiers bovendien genieten van een aangename afwisseling van de reis per luxe boot. Op die boot werkte jarenlang de heer Eiling, nu 76 jaar oud. We treffen de oude zeerot op het terras van het station in Enkhuizen, dat nog uit 1886 dateert en pal aan de haven ligt. Dag, met meneer Eilingen. Ja. Katrien de Kleine, dag. Ja, dat ken ik wel een beetje. Als meneer Jouwkens, ja. Een beetje man. U gaat met mij mee op de boot, hè? Ja, dat weet ik Als ik niet zeeziek. Nee, nee, nee, nee. U ja. zeeziek, na al die jaren op de boot gewerkt te hebben? Nou, ik heb zeven jaar op de ja. En dan? Ik ben eigenlijk geleverd, hè. Ik ben boot en hij zitten hier bij de... Ken u elkaar wel? Nou, ja. ja, nou, we wonen niet zo ver van elkaar. Hè. Nee. Ja. Ja, we elkaar goed doen. Ja. Wat zeggen jullie elkaar maar, ook wel dan? We elkaar wat dus nodig. Ja, ja. ja. ja waar, Waarvoor hadden we elkaar nodig dan? Ja, er was bij wijze van de vering van de smederij. En als er nou een wisselstang klom was, gingen we daar naar de smederij. Dan stelden we het zelf. Vertreffelijke samenwerking. Vertreffelijk, vertreffelijk. We lagen last van elkaar. De boot is, de boot in de hoor. Maar toch onder elkaar kwamen echt... Heer Jeltes gaat naar huis. En wij mogen met de heer Eiling de boot op waar hij zelfs regelt dat we een plaatje krijgen in de stuurhut, naast de kapitein. Dit is van de VPRO Radio, eh, Henk. Dat is de, de stuurman en de aflosser. Vertelt u eens, meneer Eiling, wat er allemaal gebeurt? Hebt u dit ook gedaan vroeger? Ik <tot analyze> versta nu niet. Hebt binnen. u dit vroeger ook gedaan? Ja, ik heb honderden ja, keren ja. de Van Asseltehaven in en uit en de Bosman en de Van der Wijk ook... Nou, deze schepen heb ik niet gevaar, hoor. Maar hoe anders ziet dit eruit? Ziet u? Hoe anders is dit? Oh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is precies hetzelfde, hè? Het als tijd, als tijd is naar gaat de boot, dat ziet u wel, hè? Alleen onze... Het is nu een heel wat veranderd bij vroeger. Zuidzee is, hij is lang geen Zuidzee meer. Het mooie is er eigenlijk een beetje vanaf, door de IJsselmeer. Hij vindt het misschien liever mooier, maar ik vind het, toen de Zuiderzee was, het mooier. Toen had je hier een vloed, tijd. Maar u hebt ook heel lang gewerkt op deze lijn, ja. aansluitend met de trein. He. Dan ging hij met de trein van Amsterdam naar Enkhuizen en dan pakte hij ja. de boot ja. en dan ging hij van Staven naar Leeuwarden. Ja. En ja, wat weet u er nog van, van die tijd? Nou ja, het is net als nou eigenlijk. Wij waren dus van de spoorwegen. We he, hebben van alles en nog. Ik heb hele, hele mooie passagiers. En je had ook hele lastige passagiers. Daar hoor je geen kant mee op. Ik zal een voorbeeld noemen. He. De wind is hier dwars in de zij. Er staat een dame die is zeeziek en die staat over te geven. Ga naar die dame toe en zeg: Mevrouw, maar als je nou aan die kant gaat staan, dan staat u in de lood. Oh, mooi, je niet mee? Ja, ja. Dan denk je dat hij iets goeds doet. En dan is het nog verkeerd. Kaartjes snippen had ik een hekel aan. Ik heb natuurlijk niet zo veel gedaan, maar. Uh, had ik had gewoon een keer vakantie had. Nou, dan moet je kaartjes snippen. Houdt u een hekel aan? Kijk kijkt die in niet zo erg. Je kijkt, en geeft er een knip in en klaar. Maar dan komt er nou wat dan? Nee, ik moet naar Groningen. Ja. En hoe laat ben ik nou in Sneek? En moet ik daar dan overstappen? Ja. En hoe laat ben ik dan in Groningen wezen? Dat weet je natuurlijk niet allemaal uit je hoofd. Dan heb je een spoelboekje en dan moet je, dat, moet je dat allemaal nakijken. En dan moet je dat allemaal eens later allemaal vertellen. Dan moet je op een briefje krijgen, zo laat hier. Overstappen, zo laat daar. Nou, je zegt de sneek, daar zijn wij nog een beetje bekend. Maar er zijn er ook, die moeten naar, naar Vlissingen. Ja. De boer staat ook echt van, niet. alleen onder. Wat vervoert u eigenlijk allemaal? Passagiers alleen of ook goederen? Met de, de veerboot? Ja. Hoofdzaak passagiers. Maar we hadden ook wel eens 200 fietsen aan boord. In de vakantietijd. Kijk, nou wel, hebben we hebben hier ook een vrachtfietser achterop staan. Nou, als het druk was in de vakantie, nou, dan had je wel eens een bergfiets aan boord. Zondag wel, dan moesten de twee op elkaar, want anders kon je ze geen eens kwijt. Maar u hebt niet meer de tijd meegemaakt dat er echt goederen werden vervoerd? Hè? Groenten, nee, groenten, nee, ja, de post. Beesten we wel natuurlijk. De post. En ik weet niet wanneer u precies bent geboren, maar er is een tijd geweest dat er ook een stoompont was. Hè? Dat treinwagons ja, uh, ja, ja, echt op de ja. pont gingen hier. Die, die vervoerden de, de spoorwagons. Hebt u het nog meegemaakt? Ja, ik heb het wel meegemaakt, maar ik heb het niet doorgevaren. Ik heb nog wel foto's van de pont, maar ik heb ze niet bij. Me. Jammer, hè. Daar hadden ze twee sporenlijnen naast elkaar op die pont leggen en ze hadden daar een speciale brug. Ah, oh, ja, de heidepont, de ja, ja. Oh, Dat is het station. Ik hou ze, Ja? Ja. En dan is de overkapping, die, die loopt door, zo ver door. door dat mensen niet naar buiten hoefden terwijl ze in de boot Je hoeft om, uh, om droog aan boord te komen. Kijk, hier heb je die interieurvouders nog mee. Oh ja, het waren hele luxe boten ook, ja, met uh, tafeltjes waar mensen aan konden dineren. Ja, dat is hier. Kijk, dit is, dit is nog maar de tweede klas waar staan. Dus de eerste klas, die zag er natuurlijk nog luxueus ja, uit. heel luxe, met kaarsen op tafel ja. en kroonluchters en ja, echt een luxe café. Mooie ja. stoelen, toernetstoelen. Nou, daar hebben we er nog vier van beneden staan hier, ja. van die oude stoelen. Ja. Oh ja? Drie. Ja, die staan in de keuken. Hebt u dat meegemaakt? Ik weet niet, hoe is het nu beneden? Want we zitten hier in de stuur, maar wordt er nu nog steeds gegeten beneden en gedronken? Kan dat? Nou, ja, nu niet meer in die mate, niet in die mate dan vroeger, hè, dat je een diner kon bestellen. Maar je kan nog steeds wat eten bestellen, uiteraard. En hebt u dat nog meegemaakt, meneer Eiling, dat er echt luxe gegeten werd op de boot? Was er gegeven weer? Lux gegeten. Ja, zeker. We hadden een hele, hele grote keuken, een restaurant en een kok en alles aan boord. We konden diner bestellen. Als je naar Amsterdam in de trein stapte en je zei ik wil op de boot dineren, dan moest hij dat even doorgeven. En dan kwam ik kwam weer in een en er stond de diner op de boot. Wat was het leuk werk hier? Het is de mooiste, mooiste werk gehad wat ik in mijn leven gedaan heb. Maar, Gruus weet het, ik. Heb het... Met, met volle plezier gedaan, altijd. Het was gezellig. Er was altijd mensen om je heen. Dat zeg ik net, het was wel eens mooi. Het was niet altijd even mooi. Maar je had een schip die konden tegen. Want er was geen weer die hem die man hem, die hem kon, bij wijze van spreken. Ik heb de nacht gevaren met de watersnood. Van zaterdag op zondag, dat Zeeland onder water ging. Toen hebben we drieënhalf uur weggehad, in plaats van een uur en tien minuten. Toen kon je hier vandaan voor het schip niet zien. Want er was vliegend storm weer. En dan zou je zeggen, grote schepen. Maar hij was gewoon een speelbal van de golf, hoor. zo groot als hij was. Want er kwam een zij erop en die, die klapte dan gewoon op zijn zij, zo groot als hij was. We hadden een mobielefoon, die hebben ze nou ook nog geloof ik. We hadden een mobielefoon aan boord en als de boot een uur te laat gaat, gaat de trein ook een uur te laat. Hè? Want wij voeren op de trein. He? En allemaal roepen van Stawer, hallo, van Assel, hallo, van Assel, we zit je en hoe lang duurt het nog? En uh, we wisten zelf geen waar we zaten, want je kon het en misschien niet zien. Dat was toen met die watersnoodmatten. Uh. Ja, in 53. Ja, goedemiddag, even met de glazes hier van de veertien. Uh, ik had even een vraag, kan u de chauffeur bereiken die uh, momenteel uh, op de boot slaat u rijdt? Ja, graag als u wil graag, want uh, we zijn een minuut vijf te laat en als die chauffeur even naar de machinist van de trein wil lopen, dat ze die trein even vasthouden. Uh, als u dat voor me zou willen doen graag. Ik proberen blijf op uh, bij 7 staan en dan krijg ik even een roepje terug van u. Ja, Oké. Okay. Ja, goedemiddag toch hartstikke. En die zou even de machinese waarschuwen, want daar duurt 10 minuten te dragen Ja, nou, we lopen nou zo'n beetje daar aan binnen, dus uh, als hij erheen gaat, dan. Uh, in ieder geval, u wordt hartelijk bedankt voor de moeite die u gedaan heeft, dat is toch wel waar? Ja, dat is het door, het waterverplek. Het is niet altijd zo geweest dat de veerdienst netjes aansloot... of aansluiting zocht op de treinenloop. In de 19e eeuw namelijk waren de spoorwegen nog niet volledig in handen van de staat... maar opereerden er verschillende particuliere maatschappijen. De lijn tussen Leeuwarden en Stavoren was ook in particuliere handen... en die wilden nog wel eens concurreren met de overheidsdiensten... en uit pesterij vertrekken als de boot zelfs al in de haven was... maar nog niet afgemeerd. Maar dat is voorbij... Zoals wel meer dingen voorbij zijn gegaan. Daarover kan de heer Goinga verhalen, ook alweer over de 70. Geboren in Mantgem, dat aan de lijn Sneek Leeuwarden ligt. We treffen hem in het café Het Vrouwtje van Stavoren, waar hij niet alleen de geschiedenis van de spoorverbinding Amsterdam Leeuwarden uit de doeken doet, maar ook met glimmoogjes anekdotes vertelt over de tijd dat de trein nog werd getrokken door enorme stoomlocomotieven. De zijnposten nog met de hand werden bediend en de trein nog niet reed of hij moest alweer stoppen, omdat bijna elke plaats wel een stationnetje had. Het was ook een gemoedelijke toestand. Er is een verhaal en dat kan best, want het, was, het ging vroeger met onze bussen ook, er werd zomaar eventjes gestopt en het ging heel gemoed. Er was er bij ons in de buurt in Mantrum een boer en die. Dringend zijn zoon spreken en hij meende dat hij in een bepaalde trein zat. Die ging gewoon op de lijn staan, en de hand omhoog en die trein stapt. En hij gaat naar die machinist. En die kon. Nou, hij zei: Zit mijn zoon ook in die trein? Nou, nou, hij mocht wel even kijken. <laughs> en hij niet mee, zat er niet in. Nee. Nou ja, had hij dus weggehaald. En nog iets leuks, dat was in 1919. Toen kreeg de burgemeester bij ons een brief van de commissaris. Van de van politie van Gouda, dat er zou dan bij ons een, een verhuiswagen die stond op die trein arriveren... en daar zou waarschijnlijk smokkelwagen zitten. Nou, toen moest de politie daarheen en die gaat daar in die wagen zoeken. En wat blijkt, daar in de kap Daar kwam een hele voorraad kwatte uit. Wel 11.000 stuks. En uh, ja, die, zijn toen, dus die waren bestemd geloof ik voor Duitsland. En die zijn dus in beslag genomen... Uh, onder de passagiers die van die lijn gebruik maakten waren ook de. dat is nu ook nog zo, de scholieren. In welke lijn bedoelt u nu van Leeuwarden uh, uh, naar ja, Staveren? Uh, ja, van, van de. Dus van Sneek Leeuwarden. Uh, het is, uh, nu gaan er natuurlijk veel meer jonge mensen verder leren, studeren, hoe je het wilt noemen. Dat was vroeger in minder mate het geval. Maar toch, je had toen ook al een hele groep scholieren, ook scholieren, En uh, die kwamen ook uh, na die stations. Toe op een fiets. In die stal een fiets dan in de buurt. En daar waren wel zoveel al ook. Ik ben dus van, uh, van 26 tot 31, of een jaar, jaar tevoren al op een voorbereidende school, ben ik naar Leeuwen gereisd naar school. En dan had je een aparte wagon met een bordje scholieren. En dat was ook wel gewenst, want die uh, wagons die hadden natuurlijk wel wat te lijden. Men klaagt nu wel eens over de jeugd, maar toen was het ook altijd niet. Hè? En dan was het zo. Dat, dan had je in zo'n coupé had je drie raampjes, maar dat middelste raampje dat zat in de deur. Want elke coupé had weer een deur. Later kwamen die door, lopende wagens, maar dit waren dus. Nou dat je dus en daar zat, dat raampje dat kon je dus wat neerdoen en wat ophalen in verschillende hoogten zetten. En dat gebeurde met een dikke leren riem met van die gaatjes, dat je dat dus kon verstellen. En wat deden die andere school? scholieren dan sneden die hele lerende riem eraf... en die stukken leer, die spijken ze onder hun klompen... want ze gingen toen nog op klokken en zo. He? Want dat een stuk leren was een, een dik leren, hoor. En als ze je, als je dat eronder spijken, dan kon er weer zoveel langer op die klompen. En dan was er ook nog zo'n ritueel. Ik bedoel, de studenten hebben dan het ontgroenen, maar het was gewoonte. Als je daar voor het eerst met die trein mee ging... Dan waren er een paar van die konijnen en die werd je beter gepakt en er werd in bagage net gedeponeerd. En dan moest je daar de hele trein verder liggen, of een liedje zingen, of weet je wat. En als je daar niet wou, en je zou proberen eruit te komen, dan had er wel een pasteur of zo, dat ze er dus wel ervoor zorgen dat je bleef liggen. Ja. Met de voltooiing van de afsluitdijk in 1932 werd de lijn Amsterdam-Leewaarden... via de veerverbinding enkhuizen staveren en vice versa steeds minder rendabel. In de topjaren, die lagen rond de Eerste Wereldoorlog... werden per jaar zo'n 40.000 wagons overgezet via de speciale spoorpont en maakten zo'n 300.000 passagiers van de veerdienst gebruik. Maar vier jaar na de opening van de afsluitdijk is het goederenvervoer al zo sterk afgenomen dat de spoorpont wordt opgeheven. Terwijl het passagiersvervoer zich weliswaar wat heeft gestabiliseerd, maar het toch is teruggelopen tot zo'n 200.000 mensen die de overtocht jaarlijks maken. Kort na de Tweede Wereldoorlog gaat het nog even goed met de passagiers, omdat de mensenreislustig lustig zijn nu het eindelijk weer kan. Maar in 1950 wordt de lijndienst ingekrompen... en varen er geen drie boten meer, maar nog slechts één. In 1959 worden alleen nog mensen overgezet rond de feestdagen... en in het zomerseizoen. Met het treinverkeer gaat het ook niet zo best waren er aanvankelijk heel veel stationnetjes in allerlei plaatsen... zoals de heer Jeltes al meldde over het stuk tussen Enkhuizen en Hoorn. Ook aan de Friese kant werden in de dertiger jaren... uit bezuinigingsoverwegingen stopplaatsen gesloten. Waaronder in Mandgem, waar de heer Goinga woonde. Ook werden de werkzaamheden steeds meer geautomatiseerd. En wisselstanden werden bijvoorbeeld veranderd... door het overhalen van een hendel naast het spoor... door de langsrijdende machinist... Die daarvoor alleen maar heel even hoefde te stoppen. Toevalligerwijs gebeurde dat ook in Mantrum. En toen hebben wij in Mantrum. een hele tijd moeten aanzien dat elk half uur, want het is een, een half uur, dienst over dag althans, een half uur, dienst, dat elk half uur dat die trein stopt. Want die mensen die, die stuurden moesten handen. Maar dat we er geen gebruik van konden maken. En dat vormde we toch wel zo verschrikkelijk. Hè? Dan stopt die trein voor je dus. En toen heeft Dr. Belang, en met steun van de gemeente en de provincie alles in het werk gesteld om weer die stopplaats te krijgen. Dus we hebben ze ook eens een keer de trein bezet. Zijn ze op een avond met z'n allen naar dat station gegaan. De spoorwegen wisten er wel een beetje van. Allemaal in die trein, voor zover ze erin konden niks betalen. Met een beetje de leeuwarden door de stad. En nou, dat is in de publiciteit gekomen. De, de Nieuwe Revue die heeft er zelfs een, later maar weer een hele verhaal van gemaakt met foto's. Dus dat kwam behoorlijk in de publiciteit. En dat is dat resultaat geweest dat in november 72 die stopplaats werd. Ik gevoel, die spoorwegen zeiden, nou ja, die trein die moet toch stappen. En er uh, moest natuurlijk nog wel weer even een voorziening, een peronnetje zo dus gemaakt worden. Maar toen is, er een, uh, is die stopplaats weer uh, teruggekomen in november 72. En wij kunnen dus nu elk half uur overdag, s'avonds zes uur. En toen is zo'n plaats het ook weer gaan groeien. Want als wij... In mantra met de trein dan zijn we met 10 minuten in Leeuwarden. Wat de heropening van het station betreft in 1984... is het station IJls hier nog weer heropend. Dus er komt toch weer een klein beetje een herstel hè, de, van, van deze dienst. Ja. Nou, komt daar al de trein aan? Ja, dat is nou, deze. deze ja, waar komt die nu vandaan, deze trein? Die nee, hier nu binnenloopt. Die, die komt van... van Leeuwarden. En die gaat dan ook weer terug, rechtstreeks? Ja. Het is ja, ja. dus echt zo'n lijn die op en neer gaat. Ja. Ja, er zijn dus treinen die van Leeuwarden die doorgaan en slapen, maar je hebt er ook die niet verder gaan en sneek. Die heb je er ook tussen. Maar dat uh, sneek waar wij dus wonen, dat is overdag elk uur. En wat deze dat is om het uur geloof ik. Dat dat. Als we nu deze. De trein nemen, dan komen we ook langs uw geboortedorp. U bent er ook geboren in Mantgen. Ja, ben ik ben ook geboren. Ja. ja, ik heb dus die hele ontwikkeling uh, meegemaakt. Hè. Het is, het was vroeger heb ik voor die oude inwoners e er wel gehoord... dan had je nog mensen die moesten straatverlichting verzorgen. En dat waren dus nog straatlantaarns met petrolielampen erin. Trouwens, bij de spoorwegen ook. Dus er zijn palen. Er dus waren vroeger petrolielampen in. En die locomotieven, die, die, die, die, die voorste lampen, de koplampen, ik nu zeggen van een vroegere locomotief, dat waren ook petroleumlampen. want dat was toen anders nog niet. Maar dat moesten ze dus ook steeds bijgevuld dat worden. Het, ja, dat moest, daar had je dus ook alle weer mensen voor. Maar als het dan die, die, die straatlantalens, dat waren ook peteroantalen. Dus dat moesten, s avonds, moesten die allemaal even aangestoken worden. En dan s'avonds moesten ze allemaal weer gedoofd worden. En dan uh, wachten ze op die laatste trein. Die was te klok toen om 10 uur. Maar als die laatste trein gepasseerd was, <laughs> dan ging het de straat. Lopen. Ja, aan of uit? Uit. uit? Ja, want die, dat is 10 uur s'avonds, dan, uh, dan was de trein en dan waren er waren nog mensen. Hè? En als die dan van die trein kwamen, nou, dan kwam die straat uit. Want na nou, tien uur kwamen toch gasten mensen met bij ons op straat u hoorde het eerste deel van het Spoor per Spoor. Volgende week in hetzelfde uur hoort u het laatste deel van dit programma uit 1986. Een reeks waarin de makers diverse mooie en beroemde spoorlijnen bereisden. In die tweede aflevering komen de trajecten Maastricht-Luik en Winterswijk-Zutvaanbod. Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. Voor vragen en opmerkingen over Woord... kunt u mailen naar woord.vpro.nl. Dus woord.vpro.nl. En terugluisteren, dat kan via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. En je kunt je ook abonneren op de podcast. Dat gaat via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Dus vpro.nl slash woord... Onderstreepje podcast. Trouwens, eh, op die Facebookpagina kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan krijg je wekelijks de samenstelling toegestuurd. Het is tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder hier met Woord. En dan kunt u gaan luisteren naar het zoetgevoelige stemgeluid van Connie Stewart.